7 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Nou, de uitzendbox hier is helemaal volgelopen. Want Het afgelopen uur hebben we natuurlijk alleen maar dingen gedaan die niet gepland waren. Er werd zo lang doorgehoogd, dus de hele box is volgelopen. U krijgt van ons nog de beurs in gesprek met Van het Hek, de Klaaglijn en natuurlijk ook Sports atletiek Reactie van de hockeydames straks meer. We moeten even aan wennen in Hilversum, maar het nieuws is weer eens gewoon op tijd. Het is zeven uur en een beetje het NOS-nieuws met Juri Stubenitski. De Nederlandse hockeysters zijn door naar de finale op de Olympische Spelen. Oranje won van Nieuw-Zeeland in de shootout. Na een 2-2 gelijkspel werd de wedstrijd verlengd, maar dat veranderde niets aan de uitslag. Daarom volgde er een shootout die Nederland dus won. De finale van de hockeyvrouwen wordt vrijdag gespeeld. Tegenstander is de winnaar van de wedstrijd Argentinië-Groot-Brittannië. Dat duel wordt vanavond om negen uur gespeeld. Springruiter Gerco Schreuder heeft zilver gewonnen bij de individuele wedstrijd. In de barrage reed hij foutloos en won hij van de Ier O'Connor, die wel een fout maakte. Het goud was voor de Zwitser Gwerda. De Nederlandse spring-equipe veroverde, veroverde afgelopen maandag al de zilveren medaille in de Olympische Landenwedstrijd.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 Een beter klimaat en minder regeldruk... worden ook nog vaak genoemd als reden voor vertrek. De Egyptische president Morsi heeft de nationale veiligheidschef... en de gouverneur van de noordelijke Sinaï-regio ontslagen. Het besluit volgt op de onrust in de grensstreek van de afgelopen dagen. Zondag doden militante moslims 16 Egyptische grenswachters. In reactie daarop voerde Egypte afgelopen nacht... een luchtaanval uit in de Sinaï-woestijn. Daarbij werden volgens de autoriteiten... meer dan 20 militante moslims gedood... Het was voor het eerst sinds de oorlog met Israël in 1973... dat Egypte militair actief was in de sinai woestijn In Park Sonsbeek in Arnhem is een python gevonden. Een voorbijganger heeft het dier opgepakt, in een tas gestopt... en naar de politie gebracht. Die heeft de python afgeleverd bij te huis Arnhem. Daar weten ze niet hoe het dier in het park is terechtgekomen. Het weer, vanavond nog een enkele bui, maar later overal droog en opklaringen. Morgen veel bewolking, maar ook zonnige perioden wordt dan ongeveer 21 graden. De dagen daarna loopt de temperatuur op en wordt het zonnig. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Er komt steeds meer geweld in het noorden van Syrië. Zo een reportage uit dat gebied. De overname van Eredivisie Live vinden wij groot nieuws. Heeft het ook invloed op de beurskoers van zo'n bedrijf? U hoort het zo. Eerst het Olympisch nieuws. Wij gaan naar atletiek. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucela Carrasso. En die houtkamp. De Tienkamp hoogspringen wordt vanavond vervolgd. Uh, nu, op dit nu. moment zijn ze bezig, ja... Uh... Er zijn al een paar heren aan het springen gegaan. Sint nicolaas komt bijna aan de beurt. Hij gaat proberen over 1,84 meter zijn aanvangshoogte te springen. Dat moet hij kunnen, want zijn persoonlijk record is 2 meter. Hij staat tiende na drie onderdelen. Uh, laat ik zo zeggen, geef vlees, geen vis. Het is niet super, maar het is natuurlijk ook niet slecht... want je bent tiende van de wereld op dit moment. En als je dan kijkt naar Ingmar Vos, de andere deelnemer staat negentiende. Maar die moet nog wat goede nummers krijgen... Zoals het hoogspringen, die kan over 2 meter 6 springen. En dan hebben we nog één onderdeel. Later vanavond dat is de 400 meter. En dan hebben ze de eerste dag, oftewel vijf onderdelen, erop zitten. Het zijn niet de enige Nederlanders die we in actie zien. Maar is vier in totaal. Deze twee heb ik genoemd. En we krijgen hopelijk nog twee keer Gregory Sedok. In ieder geval één keer in de halve finale van de 110 meter hoorde. Die is om kwart over acht Nederlandse tijd. En dan moet hij proberen de finale te bereiken... die later vanavond is. En we krijgen... Uh, natuurlijk Chorendi Martina... hoop op een medaille hebben we bij hem... op de 200 meter. Maar dan moet hij eerst... door de halve finale heen gaan komen. En dat uh, moet wel lukken, want ik heb de... halve finales gezien. Hij loopt niet... tegen Bolt. Hij loopt niet... tegen bijvoorbeeld Blake of... Uh, Spearman. Hij loopt uh, wel tegen... Chris Malcolm, uh, de Brit... en tegen Warren Weir... een andere Jamaikaan... in de derde halve finale. En die is even voor half tien Nederlandse tijd. Dan gaan wij het hebben over uh, bevrijd gebied. Althans, zo noemen de Syrische rebellen het. De dorpen en de stadjes tussen de Turkse grens en Aleppo. Maar terwijl de gevechten in Aleppo onverminderd doorgaan... krijgen sommige van die Noord-Syrische plaatsen... met steeds meer geweld te maken. Zoals in Tal Rifat, vlakbij een militaire vliegbasis... die zwaar onder vuur ligt. Vanochtend voerde een gevechtsvliegtuig aanvallen uit... Zes doden waren het gevolg. mik Dara Barameg. Dat is wel een bijzondere ontwikkeling, want een dorpje dat vlakbij de Turkse grens ligt en dat de rebellen rekenen tot bevrijd gebied, heeft een zware aanval te verduren gekregen. Euh, door een vliegtuig, een straaljager, een mig, zeggen deze mensen, ik heb het zelf gezien, vertelt hij. Nou, we staan naast het huis. Het zijn denk ik een paar huizen, helemaal in elkaar geklapt. Er zijn twee bommen op dit huis gevallen, één bom nog op een school euh, hier verderop. Tarifat, daar waren al eerder problemen, want vlakbij is een leger uh, vliegbasis van Assad. En dan s'avonds wordt hij aangevallen door de rebellen en vanaf daar worden mortieren geschoten richting het dorp. Waren al eerder ook doden gevallen. Ja, het is dus 7 uur ochtends gebeurd. Tell me, there is uh, bag for meat. Er komt een man aan met een zwart plastic tasje met lichaamsdelen. Die heeft hij tussen het puin weggehaald. Het is niet zo heel erg smakelijk uiteraard. Man, two men, two men, two children. 17, 14. Uh, twee mannen, twee vrouwen en twee uh, kinderen van 14 en 17. This is a family for the people of death. Ja, We staan op uh, ongeveer 100 meter van de. De plek van het kapotte huis, helemaal plat gebombardeerd. staan. vrouwen in het zwart. Er komt een man naar ons toe. Er wordt hier niet geïnterviewd. Ahmed, waarom mochten we niet praten met die vrouw? Hij zei misschien de dood van zijn familie. Kun je je ook wel je iets bij voorstellen. Na deze grote tragedie, dat je niet meteen een microfoon onder je neus wilt. Hoewel de vrouwen dat dus wel wilden doen, die wilden een verhaal doen. Maar dan komt er een man bij. En dan mag het niet. Maar waarom is Assad zo bezig met dit dorp? Is dat vanwege het vliegveld waar Assad troepen zitten, net hier buiten het stadje? La la la la, Maar wij kunnen Assad, laat tot Hij zegt nee, wij vallen nooit die legerbaas van Assad aan. Nou, ik weet dat dat gewoon gebeurt. En. Zij beginnen eerst met schieten, hebben zij het over. Uh, vanaf die basis. Echt een paar kilometer uh, buiten dit plaatsje. Als je daar gaat kijken door de boomgaard, uh, zie je daar helikopters staan. En um, vanaf die basis vaak s'avonds wordt daar geschoten. En een dag eerder zijn hier al drie doden gevallen in Tarifaat. Waar nee, nomen... blijft u hier nu uh, in dit plaatsje zitten? Ik laat naar Turkije. Je wilt naar Turkije? Ja? Turkije. Turkije. Er nou, een nieuwe vluchteling bij. Deze man wil naar Turkije. Bent u misschien ook bang dat ze over de grond naar binnen zullen gaan? Uh, een grondinvasie hier in deze dorpen, vlakbij de Turkse grens. Ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren, zegt hij, dat ze dat van plan zijn... om hier weer gewoon naar binnen te gaan over de grond... en dat dan eerst bombarderen. Eén ding is wel duidelijk, dus dat is dat het zogenaamde bevrijde gebied in Noord-Syrië... niet zo heel erg bevrijd is. Niet zo als de rebellen het zelf afschilderen. Verslag was dat van Hans-Jaap Melissen vanuit Tal Rifat. Dan gaan we terug naar die opwinding van een uh, drie kwartier geleden. Want voor de derde keer op rij... hebben de Oranje Hockeysters op de Olympische, de Olympische finale gehaald. Er moesten shoot aan te pas komen... om de halve finale tegen Nieuw-Zeeland te beslissen... En in die shootouts werd het 3-1 voor Oranje. Gerard de Groot sprak met de keepster van het Nederlandse elftal. Was dat leuk, uh, Joyce Sombroek, die shootout? Ja, dat was heel leuk. Het was uh, spannender dan misschien nodig was. Ik had het liefst natuurlijk gewoon in de, in, tijdens de wedstrijd al gewonnen. Maar we hebben twee keer zijn we van een achterstand teruggekomen. En we hebben het heel knap gedaan. En uh, de spelers zijn rustig gebleven, die maken ze. En uh, het is lekker dat ik er dan een paar pak. Ja, die shootouts, ja. dat is ook een... Een tactiek zag ik daarin. Hè? Je dreef ze allemaal een beetje naar de linkerkant. En dan op het moment dat ze gaan uithalen ga je liggen. Ja, ja ik probeer een beetje te vertragen. Want zij moeten maken en uh, met mijn stick een beetje, kan ik een beetje schijn geven of de andere kant op. En ja, dan uh, je vol voor het schot gooien en hopen dat je hem pakt. Heb je er veel op geoefend? Ja, ja, heel veel. Iedere training zo ongeveer de laatste tijd. En de spelers maken hem heel vaak, moet ik zeggen. En ja, nu moet je het laten zien. Het is toch wel heel anders in zo'n stadion met 15.000 schreeuwende mensen. Ho Hoe lang ga je Zilver vieren vanavond? En weer aan goud denken? Nee, we moeten gewoon meteen verder. We moeten nu even goed herstellen. En uh, dit was niet onze beste wedstrijd. Maar ja, we staan wel in de finale, dus we moeten dan gewoon het laten zien. Het ging moeizaam, hè? Eigenlijk. Ja, ja Nieuw-Zeeland verdedigde heel veel. En daar kom je dan moeilijk doorheen. En ze zijn gewoon heel snel uit de counter en daar, uh, ja, daar maakten ze twee goals uit. Ja, en ze speelden toch aanvallender ook, denk ik, dat, dat je gedacht had, dat jullie gedacht hadden, dat ik gedacht had in ieder geval. Ja, ik heb uh, heel veel respect voor Nieuw-Zeeland hoe die de afgelopen jaren ontwikkeling hebben doorgemaakt met die jonge speelsters. En zijn echt uh, geduchte concurrenten geworden. Oké, okay. gauw aan goud gaan denken. Ja, daar gaan we voor. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dank je. En daarvoor moeten ze vanavond even goed kijken naar die wedstrijd Argentinië-Groot-Brittannië. Want daaruit komt de finalist naar voren. Voor vrijdagavond dus. uurtje later dan normaal, want er was zoveel sport. Gaan we voor het financiële nieuws naar Hilversum. Peter van der Meerschout van de Economieredactie zit daar. Uh, natuurlijk hebben we natuurlijk een beetje gelet, Peter, op dat aandeel van Rupert Murdoch's News Corporation. Want uh, ja. die, is dat nieuws? Want wij vinden het natuurlijk enorm <laughs> nieuws, die belegging in Nederland. Maar worden ze daar heel nerveus van? Dan laten we zeggen dat het een hele kleine druppel is die, ja, die je daarin... Amerika dan uh, hoort vallen, want het is alleen een aandeel dat uh, genoteerd staat op de Nasdaq, dus op de Amerikaanse beurs. Um, het is overigens wel licht lager geopend op de, uh, op de beurs. Daar het aandeel kost om en bij de 23, 24 dollar. Dan koop je dus een stukje van het enorme multimedia bedrijf met een omzet, tom, van 33 miljard dollar ja. en een winst van tegen de 3 miljard dollar. Uh, en er werken meer dan 50.000 mensen voor dat gigantische bedrijf News Corporation. En dat News Corporation, nog even voor de goede orde... is in Nederland, geloof ik, al actief hè? met een zender ook. Het is niet helemaal nieuwe voet aan de bodem, hè? Nee, ze hebben hier um, naast een soort 24-hour um, uh, cooking channel... 24 uur per dag kijken naar de keuken en mensen die dingen klaarmaken. Ik vind het geweldig. En um, National Geographic Channel En we kennen uh, News Corp en Fox eigenlijk. Want dat is het, het bedrijf dat hier in Nederland nu actief is. Dat tot 2001 actief was in Nederland op de kabel met Fox Kids. Dat was trouwens geen succes. Voor Murdoch was het ook toen trouwens klein bier. Hebben ze verkocht afgelopen. Weer wat anders gaan doen. Um, Murdoch en uh, News Corp bezitten over de hele wereld filmstudio's, tv-zenders, kranten, internetsites. Dat doen ze in Australië, in noord Zuid-Amerika, ook in Europa... en recent zijn ze natuurlijk vooral bekend... ook bij jullie daar uh, in Londen... met het afluisterschandaal. News of the World. die krant die de bekende Britten af. De krant is inmiddels verdwenen. Hoofdredacteur wordt uh, vervolgd. En nu dus via Sky, ook weer zo'n zo bedrijf van, uh, van Murdoch... heeft hij al betaald televisie in Groot-Brittannië... in Duitsland en Italië... en dus vanaf volgend seizoen ook hier in Nederland. En daar betaalt hij dan de komende 12 jaar... een kleine 1 miljard euro voor. Clubs zijn er heel blij mee... Aandax, uh, het aandeel van Ajax het heeft ja. er overigens nog niet op gereageerd. Dat was 7 euro en het is 7 euro. Heeft dat ooit bewogen, dat aandeel? Ja, dat het heeft wel, wel. bewogen. <laughs> het, heeft, het heeft vooral bewogen toen het net op de beurs kwam. Daarna heeft het redelijk blijven liggen. Het is een soort, soort publieksaandeeltje. En als we even Peter kijken ja. naar, naar de rest op de beurs, hoe, hoe ging dat verder? Dat hield niet over. Het is zomer. Um, tot vorige week waren er nog wel redelijke winsten te noteren uh, op de beurs. Gisteren bijna overigens de hoogste stand van het jaar tot nu toe. En vandaag eindigt de Ajax. Weer in de min een verlies van twee derde van een procent om 332 punten. Ja, er worden wat winsten genomen na de recente koersstijging van de afgelopen handelsdagen. En ja, twijfels slaan weer toe bij de beleggers. En waar blijven dan toch die heldere oplossingen voor de eurocrisis? Die zouden onderweg zijn, maar ze zijn er nu nog steeds niet. Daarnaast de Duitse economie die is wat minder robuust dan gedacht. Er kwamen cijfers over vandaag naar buiten. Gevolg heeft dat weer voor de bedrijfsleven hier. En dat heeft ook ING trouwens uh, gemerkt. Hè, onze bankenverzekeraar hier uh, in Nederland een die vanmorgen werden gepresenteerd, die vielen wat tegen. Er is wat minder winst gemaakt omdat de, geld, eh, omdat de bank meer geld opzij moet zetten... omdat het steeds vaker voorkomt dat bedrijven hun leningen aan de bank niet terug kunnen betalen... omdat het gewoon niet goed gaat met die bedrijven. Nou, de winst die liep met een kwart terug tot ongeveer 1 miljard euro. Nog altijd winst dus, maar een kwart minder... bijna een kwart minder dan uh, over dezelfde periode een jaar geleden. het aandeel sloot wat lager, 1,27 procent eraf. En nog eventjes kijken naar de euro. En die staat nog altijd op een ruime 1,23 dollar. Peter van der Meerschouw, dank voor deze economische toelichting. Morgen gaat het beursfeest weer verder. En dan is hier nu te gast Femke Dekker. Welkom. Ja, dankjewel. Een, uh, een roeister die drie keer uitkwam op de Olympische Spelen in de verschillende disciplines. Dat Zilver goed. gewonnen, Peking 2008, Holland 8. Ja. En nu uh, ben jij hier om te lobbyen voor een plek in de atletencommissie. Ja, ik had natuurlijk ook heel graag hier willen roeien... maar dat is op het laatste moment niet gelukt. Maar zoals je zelf al zegt, ik heb drie keer, uh, ben ik zelf atleet geweest... dus drie keer voor het erenmetaal kunnen strijden. Maar de vierde keer uh, strijd ik eigenlijk voor de stemmen van alle olympiërs... om in de atletencommissie te komen van het uh, IOC... Dus uh, ja, om alle Olympiërs te vertegenwoordigen. En heel even, had jij zelf het idee op een dag, al toen je atleet was... van daar moet een hoop veranderen, als ik klaar ben, dan ga ik dat doen? Of kwamen er mensen naar jou toe die zeiden... Femke Dekker, jij zou dat hartstikke goed kunnen. Nou, ik heb 18 jaar topsportervaring en daarin heb ik natuurlijk inderdaad heel veel gezien wat nog beter kan en wat ook beter zou moeten. Ik zit in Nederland in de atleetcommissie van het NOC, dus uh, ja, ik was al bezig met het topsportklimaat te verbeteren. En dat vind ik ook heel erg belangrijk, uh, niet alleen voor mezelf, want dat ja, is nu heel moeilijk, maar vooral voor de mensen die na mij komen... En eigenlijk uh, ja, is van het een het ander gekomen. Um, doordat ik al in Nederland actief was in de atleetcommissie... Uh, werd ik eigenlijk door NOC benaderd of ik het ook niet uh, op het IOC-niveau wilde doen. En daarvoor ben je hier aan het lobbyen. En ik, dit bedoel ik helemaal niet onaardig, maar als ik jou hier binnen zie komen... en min of meer neer zie ploffen op de stoel... dan, dan lijkt het alsof dat minstens zo vermoeiend is... als ze uh, met de Holland-achter Olympische Spelen doen. Nou, ik broei op dit moment uh, de langste race uh, van mijn leven... Uh, ik ben uh, 19 dagen bezig geweest, uh, vanmiddag om 2 uur sloot de stembus, dus ik ben nu uh, officieel uh, vrij. En dit was, dit was heel heftig. Ja, ik, uh... Ik moet toegeven dat dit echt het zwaarste is wat ik tot nu toe heb gedaan. Ja? Ik had liever geroeid hier dan uh, ja. deze 19 dagen oh, oh. lobbyen. En even uh, uh, voor de goede orde. Die, die, die atletencommissie wordt iedere vier jaar op die Olympische Spelen weer gekozen. Door de atleten die deelnemen aan de Spelen. Ja, klopt. Er zijn, uh, nou, deze editie zijn 10.490 atleten aanwezig. En die hebben allemaal stemrecht. Die kiezen hun eigen vertegenwoordigers. Dus er zijn 21 kandidaten waarvan ik er één ben. En die konden gedurende vanaf 17 juli dat het Olympisch dorp officieel open... Ging. Tot en met vandaag kon hij die dus stemmen op wat zij goede vertegenwoordigers vinden. En dus moest jij dat slim aanpakken. En naar iedereen toe in twintig talen uitleggen wie je bent, wat je kan en wat je wil gaan doen. Ik zou dan denken gelijk naar die teamsporten. Want dan pak je er gelijk een heleboel tegelijk, of niet? Ja, nou we hebben het verleden hebben we al drie eerdere kandidaten gehad in Nederland. En um, dat was helaas niet gelukt elke keer. Dus we hadden nu al een beetje wat meer gedacht van hoe gaan we dit inderdaad voor elkaar krijgen. En uh, ja, het is... Het was voor mij een vraag. Als ik nu achteraf kijk, dan denk ik... wow, als ik dat had geweten, had ik het anders gedaan. Maar inderdaad, wij zijn de eerste paar dagen gaan investeren in voetbal. Omdat ja, dan heb je een teammanager en uh, 18 stemmen. Dus in het begin hebben we vooral op teams gelegd. Maar ja, uiteindelijk lopen in het Olympisch dorp 7000 man rond... Ja, en dan moet je elke stem is er één. Maar um, um, um, ik kom van de Bahama's en dan komt Femke Dekker naar mij toe. Wa waarom zeg je dan tegen iemand van de Bahama's? Je moet wel op mij stemmen hoor. Wat, wat, wat, dan, dan moet je iets vertellen natuurlijk. Hè? Wat? Ja, nou ik, ik moet toegeven, dat heb ik dus ook leren uh, zien en horen net. Dat heel veel mensen niet eens weten wat de atletencommissie is. En dat is natuurlijk heel erg spijtig. Want um, ja... Het belang van de atletencommissie is dat in elke beslissing die gemaakt wordt... de atletenstem gehoord wordt. Door het IOC? Door het, het IOC, sesie. ja. ja. Dat, wat, wat al geldt, zeg maar, eigenlijk op bondsniveau... Uh, voor mij binnen roeien bij de roeibond... Uh, voor uh, onze Nederlands A- en B-sporters binnen het NOC... geldt dat dus ook voor het IOC. Dus het is heel jammer, want atleten klagen ook heel veel. Want we willen meer. En dan weten ze niet dat ze dat eigenlijk hebben. Dus... Dat, dat is het, het eerste wat ik altijd moest uitleggen en dat is heel jammer, sommige mensen wel. En dan uh, ja, heb ik mijn 18 jaar ervaring die ik gebruik uh, met drie belangrijke punten om hen te overtuigen voor mij te stemmen. En heel vaak kwam die boodschap wel heel goed aan. En wat zijn die drie belangrijke punten waarvan jij zegt, als, als, als ik wat mee mag gaan vertellen, dan is dat het eerste waar ik over begin? Nou ja, ik heb in ieder geval in die 18 jaar gezien dat uh, wat betreft antidoping... Nou, dat we het systeem hebben, nou, dat is er gewoon om de mensen die doping gebruiken eruit te halen. En dat is het systeem waarbij je moet melden waar je bent? Precies, ja, waar je drie maanden moet aangeven waar je 24 uur bent. Wat een enorme privacybreuk is. Maar we hebben het nodig, willen we doping ooit uit de sport halen? En die discussie wil ik ook niet aangaan, maar het feit dat het gebruikersvriendelijker moet... Die wel. Dus ik vind dat we daar meer aan moeten werken. En bovendien vind ik het ook raar dat in Europa en Amerika andere dopingregels gelden. Iemand die in Amerika iets doet, krijgt daar één jaar voor en in Europa drie jaar. Dus er moeten regels komen die over de wereld gelijk zijn. Het tweede punt is dat de tweede carrière belangrijk is. Ik heb het zelf ook ervaren. We investeren veel geld en tijd in onze carrière als we sporter zijn. Maar wat daarna? Ja. Bonden uh, trekken hun handen eraf, bedankt voor je medaille. En ja, hoe gaat het verder? Dus ik vind dat daar programma's moeten komen. Want ja, op één dag houd je sportcarrière. Maar op. programma's vanuit het IOC of Vanuit ja. al die landen van de atleten die, uh, die je aanspreekt. Want daar heb je natuurlijk weer geen invloed op. Nee, maar dan kom je mooi op met derde punt. Het gaat ook <lacht> om het feit dat uh, heel veel landen... en heel veel sporters hebben goede ideeën. En die moet je samen delen. Zoals wij in Nederland heel goed samenwerken met Randstad. En uh, de politie die een uh, speciale topsportselectie heeft. Dat soort dingen moet je delen. En dan kun je dus ook voor zorgen dat het internationaal bekend is. In Duitsland zijn ook hele goede programma's. En dat is dan gelijk mijn derde punt. Het delen van die kennis. En ik vind dat een internationale atletencommissie... eigenlijk degene moet zijn... Die het allemaal bij elkaar trekt. En dan achteraf zeg je... had je misschien wat eerder, als ik het van jou begrijp... in dat Olympisch dorp willen rondlopen... om daar stemmen te rondselen? Mocht je het? In mijn tijd werd ook nog wel eens geflyerd. Dat mag allemaal niet meer, toch? Je mag, mag, nee. Dat mag je wel en niet doen. Eigenlijk. Nou, Het mooie is dat ik heel veel mensen mee heb gehad... in deze 18 dagen. Uh, van uh, politieke mensen tot... Ja, want uh, ik zag Kai van der Linden hier al lopen... die ja, voor jou bezig nee, was. Ik de spindokter dokter uh, van Rita Verdonk en, uh, en Pim Fortuyn. Maar campagne leider heeft, moet ik zeggen. Klopt. Het heeft wel een achtergrond. Um, toen NOC mij vroeg, heb ik ook gezegd... als we doen, doen we het goed. En NOC heeft daarin geïnvesteerd. Dat hebben, wil zeggen dat we echt hebben gekeken hoe gaat campagne voeren. Wat je inderdaad net al zei, de regels zijn namelijk zo strikt. Mensen denken al oh, makkelijk. Ik mag geen social media gebruiken. Ik mag geen flyers uitdelen en ik mag geen giften geven. Het IOC is natuurlijk van fair play. Dus het is alleen meet and greet. Dus we hebben inderdaad kennis ingesteld uh, van onder andere Kijver Belinde en Hans Anker. Omdat, ja... De politiek is heel bekend met lobbyen en campagne voeren, Maar uh, ik heb ook uh, heel veel steun aan mensen van NOC gehad... en ook gelukkig aan eigen vrienden, et cetera. En die zijn meegegaan en iedereen was eigenlijk verrast over hoe moeilijk het is. Want je hebt alleen maar meet en greet, heel veel praten. Ja, en de timing is natuurlijk belangrijk. Want je zou maar net een atleet vlak voor zijn belangrijke Olympische wedstrijd aanspreken... en die denkt, ja, de, de, de, de, nu even niet... Ja, en dat was voor mij uh, enorm veel leren. De theorie was op een gegeven moment met een rugzak niet aanspreken... Ja. met een koptelefoon ook laten gaan. En de capuchon op ook laten lopen. Ja. En had je ook al weten van ja, hallo, ik heb al gestemd. Uh, zo van, ik heb de echo's al gekocht. Dan krijg je altijd zo stikker op je deur, zeg maar. Was dat, is dat hier ook het geval of niet? Ja, nou ja, uh, ik zie letterlijk en figuurlijk sterretjes. Niet alleen hoe moe ik ben, maar ook omdat als je gestemd hebt... dan kreeg je een sterretje op je accreditatie. Een accreditatie is eigenlijk een soort van je paspoort... die je 24 uur om hebt gedurende de Spelen... Dus ja, mijn ogen vielen alleen maar op dat accreditatie en dat sterretje. En als ze geen sterretje had, dan sprak ik ze aan. En op een gegeven moment had ik wel mensen die zeiden... Ja, yeah, ja, yeah, I spoke to you yesterday. En dan zeg ik, ja, ga dan stemmen. Dan spreek ik je ja. niet meer aan. Maar ik moet zeggen, van alle gesprekken heb ik hele leuke gesprekken gehad. Hele interessante gesprekken. Maar ook mindere leuke gesprekken of mensen die stemmen... omdat het op dat moment regende. En je kreeg toevallig een, een paraplu als bedankje voor het stemmen. Kijk. Dus het, het was wisselvallig. Dus met regen veel stemmen winnen. Zeg maar. Ja, en dus met regen stond ik ook buiten. En wie, wie zijn jouw concurrenten? Want om twee uur vanmiddag ging de stembus dicht. Morgen om twee uur wordt het bekend. Wie, wie waren jouw concurrenten in dit, in dit veld? Nou ja, er zijn dus 21 kandidaten. Dus ik heb nog 20 tegenconcurrenten. Allemaal van een ander land. Je mag in principe op één sporter per sport stemmen. Nou ja, Ik had een tegenkandidaat binnen het roeien. Dat was een Australiër. En dan had je bijvoorbeeld ook vijf van atletiek. Uh, nou ja, de regel is dat je dus mag stemmen. Um, behalve op twee kandidaten uit één sport. Dus het is vaak zo als je me dan vraagt hoe stemmen mensen. Nou ja, Nederlanders stemmen natuurlijk eerst op Nederland. En dan vaak als tweede keus, Want je mocht namelijk nou, um, vier stemmen uitbrengen. Oké. Okay. Dus het is even goed te realiseren. Het is niet één keuze maken. Nee, ze hadden er vier. Dus ja, Australiërs kiezen eerst voor Australië. Helaas kiezen ze dan ook voor Roeijers. Australiërs waren voor mij mijn grootste rivaal. En bovendien is Australië volgens mij het vierde grootste land. Die zijn met 442 sporters, terwijl wij Nederland met 178. Dus ik liep er al uh, dikke 250 achter voordat we überhaupt begonnen waren. En in welke orde moet ik denken dat die 10.000 atleten vier keer... Dus er zijn theoretisch 40.000 stemmen uit te brengen. Die worden bij lange na niet uitgebracht, neem ik aan. Nou, is, er, is er zicht op of, of wel? De, ik krijg geen tussenstanden, maar in Beijing heeft 70% okay. gestemd. Dus uh, ruim 7.000 atleten gestemd. Dus ja, 7.000 maal 4, zoveel gaan er rond. Nou ja, dan vraag je me ook hoeveel heb je er nodig om te winnen. De winnaar uh, was ook een top 4 in Beijing. Die heeft met 3.000 stemmen gewond, gewonnen. Maar de nummer 2, 3 en 4 zaten rond... Uh, 18, 1600 dus. Morgen om twee uur is dus voor jou de Olympische finale. Hoe, hoe gaat dat dan? Verschijnt het ergens? Word je gebeld? Word je bij elkaar in een hokje? Een soort idols wordt er steeds één weggestuurd? Hoe gaat het? Ja, nee, we, we in het Olympisch dorp verzamelen we ons alle 21 kandidaten... En op dat moment ja, wordt gewoon verteld uh, wie de top 4 zijn. En uh, voor mij is nog onbekend of we ook de hele top 21 krijgen. Want ik ben er wel benieuwd naar. Want als theoretisch um, van alle landen al hun Olympische sporters zouden stemmen... dan zou ik op de zevende plek eindigen. Hmm. Omdat we dus het zevende grootste land zijn. Dus ik ben heel benieuwd, want uh, dan geeft het ook een beetje aan... of mijn lobbywerk en misschien de goede foto... en misschien het land Nederland heel veel extra stemmen heeft opgeleverd... om uh, in die top 4 te komen. En stel dat je daarin zit, hoeveel tijd ben je daar aan kwijt ja, dus straks? Veel mensen vragen me het ook, dus is heel vrijwillig. Dus het is geen betaalde baan. En, um, en in principe komen twee keer per jaar komen alle IOC-atleten commissieleden bij elkaar. En daarbij krijgt iedereen een eigen portefeuille. Nou, Dan hoop ik natuurlijk binnen die drie punten die ik net aangaf, dat ik daar iets in kan doen. Want dat het, daar ligt ook mijn hart en daar ligt ook waar ik graag verandering wil uh, zien en wil proberen te maken. Dus je bent in ieder geval vier keer in het jaar, een weekend, uh, weg ergens op de wereld om met elkaar over het onderwerp te praten. Mijn laatste vraag is: Olympische sporters, en daar weet je alles van, die zeggen we hebben een doel en je hebt de route er naartoe. En soms haal je het doel niet helemaal, maar dan is de route er naartoe toch zo mooi geweest, et cetera. Je voelt waar die heen gaat. Mocht jij morgen horen dat je zesde of zevende geworden bent, of achtste of negen, is, is het het dan wel waard geweest die hele periode? Ja, voor mij persoonlijk sowieso. Ik denk voor NOC ook. Omdat, uh, zeker met de ambitie die we natuurlijk hebben... om uh, de Spelen in 2028 binnen te krijgen... denk ik dat het heel goed is als we ooit een vertegenwoordiger... op internationale besturen gaan hebben. Ik denk ook dat het goed is dat Nederlandse atleten opstaan... Uh, binnen besturen en vooral internationaal. We hebben heel veel kennis en kunde. Dus uh, voor mij is het altijd een leerzame week geweest. Al heb ik echt wel momenten gehad dat ik het echt niet zo leuk vond. Maar uh, ja... Ja, en ik hoop gewoon dat, het, dat ook al is het een geen goede uitslag... dan nemen we het als Nederland ook uh, heel veel wijsheid mee voor uh, de volgende editie. Het is half acht in Londen, je mag wel een glaasje wijn blijven drinken hier. Het lijkt me een heel goed moment om dat te mm -hmm. gaan doen. Ik ga je enorm danken. Ja, je... 19 dagen uh, lang gepraat. Fijn dat je dat nog één keer hier wilde vertellen. En als je het wordt, dan bellen we morgen even. Schemke Dekker, dank je wel. De wijn wordt nu ingeschroken. <lacht> dank je wel. Schemke Dekker. We gaan keer keren even terug naar de Nederlandse hockeyvrouwen. Die, uh, uh, Die kunnen uh, zich ja... opmaken voor de Olympische finale. Ellen Hoog, zij zorgde uiteindelijk voor de beslissing... in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland. Het was shoot-out. Nederland stond 2-1 voor na vier shoots-out. Zij moest de vijfde maken. Deze 3-1 schoot ze binnen. Gerard de Groot nog even snel als in vroegere dagen... sprak enorm snel daarna met Ellen Hoog. De pers stort zich op je. De silver girl ben je vandaag. Ja, ik hoop dat het uh, golden girl gaat worden. Maar uh, ja, nee, nu natuurlijk wel gewoon echt opgelucht... dat we de finale hebben gehaald. Maar we zijn er nog niet. Nee, dat is duidelijk. Um, Zo'n zo volgorde hè, van die shootouts, was het al heel lang bekend dat jij de laatste gaat nemen, dat jij die druk aan kan? Uh, ik zou eigenlijk normaal de vierde nemen. En, en nu op het laatste vijfde. Ik weet niet waarom dat is omgewisseld, uh, dat zou ik zelf Max vragen. Maar ja, het, het maakt mij eigenlijk niet zo want De eerste heeft even veel druk. Want voor hetzelfde geld liggen de eerste drie erin en missen nieuw zeeland de drie en dan hoef je hem niet te nemen. Dus ik weet het, het heeft, ja, iedereen voelt druk of je nou de vijfde of de eerste neemt. Hoe gaat dat na zo'n moeizame 2-2? Jullie hebben heel hard moeten knokken. Hoe gaat dan zo'n discussie over de shoot-outs? Uh, uh, gaat dat langs je heen? Je zegt net, ik, ik weet niet waarom ik nu ineens laatste ben. Of kan je je daar ook... Mee bemoeien. Kan je ook zeggen, ik heb eigenlijk geen zin of ik voel me niet goed? Ja, ja we, hebben, we hebben er sowieso zes aangewezen. En um, als, ik, als ik er nu op dit moment geen vertrouwen had, in had gehad, dan had ik dat kunnen aangeven. Ja, maar ik, ik voelde me wel goed en iedereen dus. En over die, over die opstelling, of ik nou vijf of 4, dan moest dat, Ja, de, daar denk je er op zo'n moment niet over na. Want je moet, het, het, het, het belangrijkste is dat je hem gewoon maakt, klaar. Is dit de top vijf die jullie hebben bij de, bij de shoot-outs? Of is er iemand afgevallen die nee, gezegd dit, heeft? dit was de top vijf. Dus wat dat betreft voldoende zelfvertrouwen, ondanks... Ja. Die nogmaals moeizame wedstrijd. Ja, nee, zeker. Maar ik denk, we hebben dit zo ontzettend vaak getraind... dat we dit... Uh, weet je, iedereen heeft er gewoon veel vertrouwen in. We hebben natuurlijk getraind op, een heel, op twee hele goede keepers. En uh, nee, ik denk dat, dat, dat iedereen wel een goed gevoel over had. Als iemand echt een slecht gevoel had dan had, dan had dit wel aangegeven. Lekker keepertje, hè, die somberhoek zo. Ja, zeker lekker keepertje, ja. Daar zijn we me altijd blij mee, ja. Nou, goed. Uh, heel even genieten van het zilver en dan gauw naar het goud denken. Ja, nou ja, zeker. Nee, we genieten natuurlijk van dat we gewonnen hebben. Maar uh, straks gaat de knop weer om. Morgen trainen en uh, beeldjes kijken. En dan uh, wacht overmorgen de grote wedstrijd. Dat was uh, Ellen Hoog. De grote wedstrijd is natuurlijk de finale op vrijdagavond. En de tegenstander komt uit de wedstrijd tussen het thuisland GB Great Britain. speelt vanavond voor een volgepakte tribune tegen Argentinië. Het is bijna half acht. U krijgt de hoofdpunten uit het nieuws. Juri Stubenitski. Het College voor Zorgverzekeringen houdt vast aan het omstreden advies... om kostbare medicijnen niet meer te vergoeden. Anderhalve week geleden legde de NOS de hand op een conceptadvies waarin het CVZ pleit voor het niet meer vergoeden van een aantal dure medicijnen. De ophef die daarover ontstond heeft CVZ-voorzitter Moerkamp niet verbaasd... zegt hij in een vraaggesprek met NRC Handelsblad. Hij wil een discussie over de stijgende kosten in de zorg. Een conciërge van een basisschool in Alphen aan de Rijn... is begin deze week opgepakt voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden foto's en filmpjes met pornografisch materiaal gevonden... door een computerbedrijf dat voor de school bestanden overzette... De school heeft de conciërge ontslagen. Op de foto's en films staan volgens de politie geen kinderen van de school. En steeds meer Nederlanders gaan in het buitenland wonen. In de eerste vijf maanden van dit jaar emigreerden ruim 52.000 mensen. dat zijn er 5.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral piloten en mensen in de bouwsector verhuizen naar het buitenland. Met name naar Azië en het Midden-Oosten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo de bondscoach van de springruiters, een blij mens. Ja, zit niet in de klaagbox. een hoop anderen vandaag weer wel. Gaan we zo horen, we hebben uh, nieuws over een overval in Den Haag, maar eerst... Atletiek en die houtkamp. De teamkamp was weer begonnen. Onze Nederlanders, hoe is het ze vergaan in het vierde onderdeel? Nog bezig. En dat is altijd een goed teken. Want het is het hoogspringen. Ja. En hoe langer je erin zit, hoe beter het gaat. 1,90 meter heb ik al mogen noteren voor Elko Sint-Nicolaas. Dat is uh, goed. Zijn uh, persoonlijk record 2 meter. Dus hij heeft nog wat te gaan. En uh, 2,6 meter is het uh, persoonlijk record voor Ingmar Vos. En hij zit ook op uh, 10 centimeter daaronder. 1,96. Net gesprongen, wel in de tweede poging. Maar het gaat dus goed met uh, de heren. En laten we hopen dat ze heel lang in de race blijven. Dat was Andy Houtkamp. We komen later bij hem terug. Nu nieuws van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Want uh, het ministerie meldt vandaag dat het aantal overvallen op juweliers... het afgelopen half jaar gehalveerd is. Het waren er 28 tegen 58 in dezelfde periode vorig jaar. Ook worden daders steeds vaker gepakt. Met name omdat getuigen snel de politie tippen en filmpjes maken. Trudy van Rijswijk is bij een juwelier in Zomeren die twee keer is overvallen. Er hangt hier een bordje. Indien u nu even op de bel drukt, maken wij graag voor u open. Bedankt voor uw begrip. Dat is niet zonder reden, he, meneer Heerts, dat dit gebeurt. Nee, dat is zeker niet een, uh, zonder reden. Na twee overvallen moesten we toch wat, uh, wat extra beveiliging toepassen. En dat is de, de slot op de deur geworden. Dus de mensen moeten eerst aanbellen. En als ik rondkijk zie ik eh, videoschermen. Er die hangen dus overal camera's. Ja, ik zie er een paar. Ja, als we het doen, dan doen we het goed. Dus we hebben alles nodig: bewijs met camera's, stol op de deur, extra gordijnen. Dus ja, alleen nog landmijnen. Landmijnen. Dat, dat doen we niet, hè? Oh, dit is uw werkruimte. Ja. U, want u maakt ook zelf sieraden. Ja, we maken zelf sieraden. Oh. We werpen, we... Een ring aan het maken. Ja. Zo wordt die ring rondgemaakt en wat, precies op maat. Ja. Dat is de manier waarop we het dan uh, precies passen maken. Die eerste overval was in uh, januari in 2009. Ah ja, had ja, dus die, uh, die revolver omhoog en de uh, rib uh, liggen, Het is dus een overval. Op dat moment heb ik hem gegrepen met mijn linkerhand die revolver gegrepen en met mijn rechter heb ik hem tegen de grond gewerkt. Revolvers kunnen afgaan hoor? Ja, maar ik had al gezien tot dat geen echte was. Dus uh, die tweede die binnen was gekomen, die is me toen ervan afgetrokken. Toen zijn we met z'n uh, ja, drieën eigenlijk een beetje gaan vechten in het atelier. En toen ben ik bijgekomen en toen lag ik uh, met tireps vast tegen de koelkast hier. En wat was de buit? Ja, de buit bij elkaar was toch een uh, goede uh, 100.000 euro ongeveer. Met die spullen van de klanten, zoals trouwring, uh, uh, horloges van uh, overleden vader, allemaal dat soort spullen, dat is ja, best onvervangbaar. En dat mocht u gaan vertellen aan de klanten? We zijn we in totaal 6, 7 maanden mee bezig geweest. Dus, uh, voor de huilende mensen, ja. Uh, yeah. Maar ja, je moet ze echt vertellen, echt, de spullen zijn echt weg. En dat is gewoon uh, dat is het ergste wat er is. Nou moet die ring geloof ik ook nog gepolijst worden, hè? Ja, die gaan we nu hoogklauwse polijsten. De tweede overval was in september. Ja. Die man met die hamer, daar ben ik mee aan het pek geweest. Ze hadden ook al een vervolg in de hand. En die andere hebben de verdieners ingeslagen. Die hebben wat meegegraaid en dat was binnen... Uh, een half minuut was het, uh, was het voorbij. Die is smiddags meteen gepakt. Dat hoor ik achter. Mensen hadden foto's gemaakt. Ze hadden met een mobieltje uh, filmpjes gemaakt. Er waren heel veel getuigen. Ik denk 30, 40 mensen. Want dat is wat de politie zegt, hè? We kunnen er veel meer grijpen omdat uh, mensen meteen bellen. Mensen moeten meteen bellen. Niet zelfs meer moeien. Zoveel mogelijk foto's maken, nee, filmpjes nee. maken. Dat is het, uh, het beste. Hoe meer informatie je eerder ze kunnen pakken, hoe meer wijs je hebt. natuurlijk. Ik heb het liefst dat hier gewoon de deur open kan. Dat moet volgens mij ook kunnen, maar blijkbaar in deze maatschappij gaat dat niet meer. Ik heb het zes of zeven jaar gedaan, gewoon met de deur open hier. Iedereen liep naar binnen toe. Hier was de koffie het was, was altijd bruin. Dus, uh... Maar sindsdien heb ik dat niet meer. Dat kan gewoon niet meer. Wat vindt u ervan, dat de politie trots is op de resultaten tot nog toe? Ze pakken 57% van de daders. Ja, dat is 43% te weinig. Nee, maar ja, luister... Uh... Zij doen ook hun best, uh, zij zijn het ook moe. Als je ziet hoeveel mensen daarmee bezig zijn, hoeveel geld dat kost, ja, dat is eigenlijk de van de zotten gewoon. Ja. Eh? En dan komt in de ultrasonen, wordt hier dan schoongemaakt. Hè? Dat is van uh, dit apparaat. Ja, Daar halen we eigenlijk uh, het paleiswerk mee af. En alles vuil wat erin zit, dan wordt dan schoongemaakt. Dan spoelen we hem af van de regie. kunnen ze klaar en bellen de drinklarens. Dat doet een juwelier inzomeren, Trudy van Rijswijk, maakte dit verslag. Twee zilveren medailles houdt de Nederlandse springruiter-equipe over... aan het Olympisch Toernooi. Eén voor het team, zilver, na de shoot-off, of hoe je het Noemde de barrage tegen de Britten. En één voor Gerco Schreuder, ook al na nu een winnende barrage. Het zorgde voor een grote glimlach bij de man... die de afgelopen jaren de keuzes moest maken, de bondscoach, Rob Erens. Ja, dat kun je wel stellen. Kijk, als je hier uh, met een goed team naartoe komt... Uh, goed in vorm, topfit... En uh, je haalt dan een, uh, een zilveren plak bij met het team. En uh, Gerco haalt dan hier vandaag een, een, een zilveren plak individueel. Uh, maar ik bij de eerste tien... Ja, dan, dan mag ik uh, gerust uh, zeggen dat ik een heel tevreden coach ben. Ja. En is het, na die landenwedstrijd had je dit ook al een, een beetje durven hopen? Nou, na de landenwedstrijd wist ik één ding zeker. Dat wij op een gegeven moment vier paarden hadden die eigenlijk alle vier ge, geplaatst waren bij de beste 35. Het jammer voor Jur uh, Vrieling met uh, uh, Boebeloe is dan dat je op een gegeven moment dat er maar drie ruiters door mogen. Uh, ja, dat is zo. En we zijn eigenlijk met drie fitte paarden de, de strijd vandaag aangegaan. En ik denk dat uh, het paard van uh, Maak Houtzager, Tamino geweldig gesprongen heeft. Helaas twee keer een, een, een pechfout wat hem eigenlijk weer houdt van medailles. Maar toch bij een plek bij de top 10. Uh, Michael uh, begon niet zo gelukkig en heeft daarna ook direct in het voordeel van zijn paard gedacht. In het welzijn van het paard om te zeggen van ik trek hem terug. En Gerk was gewoon fenomenaal. Ja. Hij ging met, uh, met één uh, tijdsrafje uh, die tweede ronde in. Wat, wat dacht u toen nog? Wat, wat toen nog de mogelijkheden waren? Want er waren er veel die, uh, die, die, die foutloos waren. Nou, uiteindelijk is het natuurlijk zo. Het is natuurlijk loodzwaar. Want we hebben natuurlijk al vier dagen eigenlijk met één dag rust gisteren. Zijn er eigenlijk vier dagen, inclusief de warming-up, uh, aan vooraf gegaan. En dan krijg je vandaag twee mooie rondjes. Ik zeg mooie rondjes nogmaals met nadruk op een top gebouwd gebouwde parcoursen van Bob Ellis gewoon geweldig, er is niks gebeurd, geen afbraak, uh, gewoon top, top, top. Maar bijna niemand was foutloos aan het nee, einde. dat is ook het mooie. Dat is ook het mooie. En uh, uiteindelijk heb ik ook tegen Gerko gezegd toen hij dus het tweede rondje nul reed. En dat uh, ja, was natuurlijk even die ontgoocheling van uh, die ene tijdfout. Maar ik heb gelijk het papiertje met de barrage onder zijn neus gedrukt. Toen wou hij er eerst niks van weten. Ik zeg kom, barrage bekijken. Want het zou nog een keer kunnen dat de barrage komt. En zo was het uiteindelijk ook. En uh, dan maakte hij dat ook weer, uh, weer heel goed af. Dus geweldig. Hij moest als eerste in die barrage. Um, en uh, die uh, kon hem nog laten. Uh, de, de tweede uiteraard. Um, wat was voor plan ging hij daar uh, het stadion in? Nou, het plan met uh, ervoor gaan. Het is of zilver of het is brons. En uh, hij heeft gewoon gereden wat hij op dat moment kon... En dat is natuurlijk heel wisselend. Je hebt hele snelle paarden en, en je hebt paarden die, die, die niet helemaal zo snel zijn. En, en Londen is ook nog niet zo... Die is pas tien jaar oud, die is ook nog niet bedreven uh, op, deze, op deze evenementen. Maar hij pakt het top snel aan. En uh, ja, dan leg je eigenlijk, het, uh, het eigenlijk de druk hoger voor de, voor, de, voor de concurrentie. En die reden zich uiteindelijk op, op stuk. We moesten wel heel lang wachten tot de laatste hindernis. Maar oké, okay, het, het, het, het, het geluk viel nu aan onze kant. Heco Schreuder, is al een tijd bezig en nu eindelijk heeft hij uh, olympisch succes, twee keer zilver. Ja, dus, ja dat had ja, misschien ook wel eerder een keer kunnen gebeuren. Maar Gerco had natuurlijk in, in Hongkong uh, onder mijn uh, supervisie niet echt op dat moment het, uh, het juiste paard. Uh, daar heeft hij trouwens ook trouwens heel goed mee gereden. Want waren we het ook niet vierde met het team geworden. Uh, uiteindelijk was het in Athene... Uh, waar ik dus niet bij was voor, uh, voor Gerken ook een vierde plek met het team. En uiteindelijk is het nu eigenlijk mooi. Het is, het is, het is geweldig voor hem ook. Het is gewoon, dat, vergeet je, dat vergeet je nooit meer. En dan niet meer wakker liggen over dat ene dat tijdstrafje? Nou, dat, je moet ergens het boek sluiten en je moet ergens tevreden zijn. Natuurlijk was dat zuur, natuurlijk denk je, maar dat, zo denk je ook nog terug aan uh, de landenwedstrijd. Goed, als dat ene balkje niet gevallen was, uh, hadden we ook goud gehad. Je moet ergens ook tevreden zijn. We hebben top gereden, we hebben super gestreden en we hebben twee keer zilver gewonnen en geweldig. Rob Erens, realistisch, blij en dat mag hij zijn met twee zilveren medailles voor de spring equipe Hij vertelde het allemaal aan Steven Dalenwoud. is nou niet alleen te mate, Stevie Wonder bovenonder. Met uh, al die medailles van gisteren... en dat fantastische succes vandaag van de springruiters en de hockeydames... ga je je bijna afvragen of er nog wel wat te klagen valt in Nederland. Nou, we kunnen u geruststellen. Ook vandaag is er gebeld met Tom van in het In gesprek met Van het Hek. Ja. Hallo. Ja, goedemiddag, met Tom van Dek. Goedemiddag, in Tilburg, mevrouw Teklenburg. Ja? Meneer, ik ben 14 dagen bezig u te pakken te krijgen. En ik is ben... het zo erg, mevrouw? Oh, ja. nou, erg, erg. Uh, nou ja. Dat is... U hebt een drukke lijn, daar zou ik bijna ja, over die... moeten klagen. Goedemiddag, Tom. Ik had een, uh, een zorgelijk puntje eigenlijk. Een zorgelijk puntje? Ik maak me een beetje zorgen dat het uh, Ajax uh, weinig doet op de transfermarkt. Ja, het is wel erg hand op de knip. Hè? Het is nu wel ja. bijna de B1 die gaat spelen. Als er een plaats Ja, ja precies. Hè? Ik vind eigenlijk. Nog wel een beetje ervaring erbij lijkt mij. Het, ik heb het idee dat een aantal mensen dat ook willen. En dat er ook een paar denken, nou laten we het geld maar allemaal op de bank zetten. Maar eh, ja, met, eh, op de bank, veel poen, word je geen kampioen. Was ooit al eens een spandoek. Hè. Dus ze, ze zullen, ik ben wel met u eens dat er nog wel iets moet gebeuren daar. Tom, ik wil een beetje klagen omdat ik gisteren tijdens een van je uitzending bemerkte dat de economische situatie weer aan bod komt. Een meneer ja. van de Rabo... Ja. die eigenlijk weer alleen maar negatief negatief doen denken ja. doen praten doet terwijl jij hem gelukkig nog een beetje tegensprak. De sportprogramma's van de laatste weken heel Nederland genieten van ja. en het vooruitzicht is dan we volgende week weer de gezei krijgen over een slechte economie terwijl ja. we al met z'n allen aan het eten zijn, aan het drinken zijn, aan vakantie aan het vieren zijn en maar klagen, daar moeten ja. we mee ophouden. Tom van het Hek, goedemiddag. Zeg Tom, als jij dan premier van Nederland bent, dan doe jij toch, toch wel elke dag de klaaglijn, hè? Ja, als je ja, als, dan wordt, wordt een open klaaglijn dan als premier. Ja, dat, maar dat wordt wel een beetje druk, denk ik. eigenlijk zou dat wel moeten, hè, dat de premier een klaaglijn heeft dagelijks. Ja, nou, we hebben zelfs al een leuze, moet je horen. Van Hek, die is niet gek. Tom is onze vent. Tom voor president. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Hallo, met... Ja, u mag ja, het gaan. helemaal zeggen. Ja, u mag, mag het ik helemaal ik zeggen. zeggen. Ja, u mag het zeggen. Oké. Okay. Goedemiddag, u spreekt ja. met Madre. Dat ja. is mijn korfbalnaam. Ja. Ik zou u willen vragen of u misschien... Matt Smeters zou kunnen bijpraten over het korfbal. Hij had uh, ongeveer een dag of tien geleden tegenover u in een gesprek... ...ook weer een hele nare opmerking over het korfbal. Maar hij heeft denk ik vergeten dat ze verleden jaar goud hebben gehaald, ...wereldkampioen zijn geworden ja. in China... Kijk, daar praat niemand over. Het is de sport waarin wij nooit verliezen. Ik zeg altijd, het is de beste bewijs dat mannen en vrouwen zo goed kunnen samenwerken, dat korfbal. Waarschijnlijk weet hij dat nog niet. Nou, ik ga de uitslagen nog een keer met hem doornemen. Heel graag. Joe! Goedemiddag, ik spreek met de heer Evers. Ik hoorde gisteren een interview van Hugo Borst op de radio. Ja. En toen opeens deed het me herinneren hoeveel ik die man eigenlijk mis bij studio voetbal zondagavond. Niet dat jij het slecht doet. Maar, uh, nee, ik, maar ik, ik hoorde die stem weer en ik dacht, eh, ja. die heb ik lange tijd niet gehoord, die heb ik echt gemist. Nou, hij wil uh, helaas uh, voorlopig nog niet op de televisie, dus in dat opzicht moet u hem blijven missen. Maar waar, wij waren ook blij dat hij bij ons even in de uitzending wilde komen. Ja, klaag klagen van mij ook niet, uh, nou. dat heb ik een vrouw voor, daar hoef ik niet uh, op de radio voor te klagen. <laughs> ja, goedemiddag. U ja, goedemiddag. Met, uh, Smit als Schorrel. Prachtig um, Ik wou eventjes iets zeggen over Hans van Zetten. Ja. Een, een fantastische commentator en heel begaan met de sport. Maar hij moet toch iets aan zijn taal gaan doen. Want? Nou, hij zegt bijvoorbeeld uh, Canada. Ja. En uh, even later zegt hij weer de Canadese. Dus hij weet het ergens wel, maar <laughs> hij houdt vol Canada. Zeg, hoe, zeg één keer hoe het dan gezegd moet worden. Mooi. Canada. Canada. Wij gaan het Hans doorgeven. De turn is Kwaalde. afgelopen, bij het volgende toernooi is hij nog beter. Want hij is al zo goed. Uh, goedemiddag, u spreekt mijn Ik wil een opmerking maken... En dat is? Uh, nog enkele dagen kan Olympisch Nederland in Londen uit zijn dak gaan in een biertent. Om daarna te jammeren dat de jeugd te veel bier drinkt. Dat was mijn opmerking. Hij is helemaal heerlijk helder. Dank u wel. Ja. Tot ziens. U kunt nog vier dagen bellen met de klaaglijn. Dus grijp uw kans. Morgen rond de klok van twee uur zit Tom van het Heck weer klaar. Londen 2012. Het Olympisch nieuwsoverzicht. Ja, de Nederlandse hockeysters die hebben zich dus geplaatst voor de finale van het Olympisch toernooi. Ze versloegen Nieuw-Zeeland in de shootouts, outs Dat is in plaats gekomen van uh, strafballen. Nadat het in de verlenging 2-2 bleef. Ellen Hoog heeft het zilver, het minimale wat hierin zit voor Nederland. Het uh, zilver vandaag. Goud komt pas overmorgen. Ellen Hoog...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 En het geschreeuw dat u daarnaast hoorde was van Willemijn Bos, de geplesseerde oranje speelster. De tegenstander wordt vanavond bekend voor de finale, dan spelen Groot-Brittannië en Argentinië tegen elkaar. En de medaille nieuws kwam ook van springruiter Gerco Schreuder. Zilver veroverde hij, in de barrage bleef hij foutloos met zijn paard Londen. En Schreuder streed met de IRCN O'Connor om de tweede plaats. Verslaggever Ed van der Bent. Dat werd een zinderende barrage over een verkort parcours. En Gerco Schreuder bleef foutloos. De tijd was niet al te snel, want die werd verbeterd door Cian O'Connor met maar liefst bijna drie seconden. Maar die maakte op de laatste sprong in een zinderende finale maakte die maakte een springfout. En dus ging het zilver naar Gerco Scheurde, Zijn tweede zilver, wat eerder al met het Nederlands team, twee dagen geleden. En Cian O'Connor kreeg het brons. De man die olympisch kampioen was in Athene. Maar omdat zijn paard daar positief werd gecontroleerd, moest hij die titel weer afstaan. Beetje revanche voor hem met dit brons. Maar Gerco Scheurde had een prachtige voor hem tweede zilvermedaille hier in Londen, met zijn paard Londen. En zelfs dus Lisa Westerhof en Lopke Berghout hebben geen kans meer op Olympisch goud. Ze eindigden in de laatste twee flootraces als twintigste en als zesde. Westerhof en Berghout staan in het klassement nu op de derde plaats. Brons is het hoogst haalbare in de medal race overmorgen. Dat beseft ook Lisa Westerhof. Ja, het is een medaille en, uh, en daar gaan we heel hard voor knokken. Uh, het is ja, teleurstellend dat goud dus zilver vooruitzicht is. Maar... Uh, uh, ja, de knop gaat nu om en uh, overmorgen heel hard varen. En in de matchraceklasse is het Nederlandse vrouwenteam uitgeschakeld in de strijd om medailles. En dan gaan we naar het atletiekstadion, live naar Andy Houtkamp. De teamkampers zijn aan het hoogspringen en de grote vraag is, zijn die van ons er nog bij? Want waarom gaat het lekker, heb je me uitgelegd? Ja, nou een van de twee nog wel, Tom. En dat is uh, misschien wel de belangrijkste kans hebben voor een hogere klassering. Elko Sint-Nicolaas is over 1,93 gegaan, gaat het zo dadelijk proberen op 1,96. En die hoogte was al wel bereikt door Ingmar Vos, is een betere hoogspring. Maar 1,99 was te hoog voor hem, hij licht er dus uit. En dat is een beetje eh, teleurstellend dat eh, Ingmar Vos niet boven de 2 meter springt. En dan uh, de Nederlandse BMX'ers, uh, Raymond van der Biezen en Twan van Gent... die hebben indruk gemaakt in de plaatsingsrace. In een uh, individuele race tegen de klok zorgde Van der Biezen voor de beste tijd. Van Gent werd derde van 32 deelnemers. En dan uh, nieuws van onze zuidenburen. De Belgische baanwielrenner Gijs van Hoeken zal de sluitingsceremonie niet meer meemaken. Het Belgisch Olympisch Comité heeft hem naar huis gestuurd. Van Hoeken had iets uh, te uitbundig zijn teleurstellende optreden in het Velodroom uh, verwerkt. Hij had iets te veel Hoeken van de bar gezien, zeg maar, want op de web... Op de website van Engelse kranten stonden foto's van de dronken Vlaming. Hij werd uit een Londense nachtclub naar buiten gedragen. Dan uh, Epke zonder land. Het is een dag na zijn sensationele gouden medaille op de rekstok. Er is natuurlijk veel gebeurd sindsdien. Gouden Epke werd gehuldigd in het Holland House. Hij werd bedolven onder de complimenten. Veel interviews... Fris en uitgeslapen zag Edwin Cornelissen hem vanmiddag... met de gouden plak nog steeds om de nek, als echt olympisch kampioen. Ja, wel, uh, wel bijzonder. Vandaag merk je ook als je even met dat ding in je hand staat of om je nek hebt... dan uh, komen er allemaal mensen op je af. En uh, ook dus uh, niet-Nederlanders. Dus uh, ja, dat is, uh, het is echt... Uh, dan merk je dat, hoe bijzonder het is dat je zo'n uh, gouden medaille uh, in je handen hebt. Heb je enig idee wat het in uh, Nederland teweeg heeft gebracht? Ja, ik hoor wel, uh, wel dingen, alleen... Uh, ja, het is moeilijk te bevatten, denk ik. Dan moet je er echt, echt daar ook zijn. Maar uh, het schijnt dat het behoorlijk leeft daar, ja. ja uh, hoe moet ik me voorstellen? Heb je dan veel contact met uh, het thuisfront? Alles wat er in, uh, in Friesland ook gebeurt? Nee, dat eigenlijk nog niet. Ik, uh, er zijn natuurlijk heel veel reacties, dat wel. Maar uh, ja, de, de mensen die, uh, die hier dan zijn, die, uh, die vang, uh, vangen dan dingen op. En uh, ja, dat het inderdaad in, uh, in Friesland uh, heel erg uh, leeft, uh, dat soort reacties krijg je wel mee. En uh, natuurlijk met Twitter, uh, dat soort dingen. Dus... Uh, ja, nee, het is, uh, iedereen is enthousiast, zeker. Ja, precies. En je zei het al, ook internationaal, want dit gaat de wereld over, hè? Ja, ja ook. Inderdaad, uh, naar de aanvraag ook uh, vanuit uh, de internationale media en dergelijke. Het is, uh, ja, het is een unieke prestatie en uh, ja, dat uh, besef ik wel eens, uh, steeds meer, ja. In eerste instantie na de wedstrijd was het allemaal <lacht> nog een beetje onwerkelijk, hè? Je hebt er nu ja. een nachtje over kunnen slapen. Is het een beetje bezonken, zeg maar? Een beetje wel al, ja. En ook uh, dat je... Uh, ja, een beetje over nadenken wat je, wat je hebt geflikt eigenlijk. En uh, ja, hoe bijzonder het eigenlijk is dat je... Ja, ik realiseerde me gisteren ook. Ik heb, ik heb nog nooit uh, op het wereldkampioenschap op het hoogste podium gestaan. Of in ieder geval op de hoogste treden. En uh, nu op de Olympische Spelen uh, ja, wil iedereen dat. En dan sta je daar in één keer. En dat, ja... Dus natuurlijk van tevoren waren die kansen er wel goud. En, uh, en dus blijkbaar ook de verwachtingen, dat doet hij wel even. Maar uh, je moet het nog wel even doen. Want die, en, uh, die druk die voelde je wel, hè? ook toen je de hal binnenkwam. Ja, zeker. Ja, toen... Trillen? Ja, ik had trillende handjes inderdaad. Dus het uh, was wel goed dat ik even die zaal uit kon om even een uh, beurtje te maken in de trainingszaal. Uh, dus dan haal je toch even wat, uh, wat spanning eraf. Maar uh, nee, het was uh, lastig om die zenuwen onder controle te houden. Ja. En hoe is dat dan? Als je dan vier jaar lang eigenlijk naar dit moment hebt toegewerkt en je wordt dan uiteindelijk de nummer 1 en je staat op dat podium. Wat schiet er allemaal door je hoofd? Ja, gewoon uh, bevestiging eigenlijk. Van, uh, dat je de goede route hebt, uh, hebt afgelopen en uh, dat je inderdaad... Soms uh, last getraind heb gehad en tegenslagen. En uh, ja, keuzes die je moet maken. Keuze voor deze oefening. Is het, uh, is het niet te veel risico worden? En uh, sommigen verklaren me eerst eens voor gek. En uh, uiteindelijk heb ik toch uh, ook, gewoon, niet alleen voor mezelf, maar ook voor uh, buitenwereld. Uh, in ieder geval met die World Cups uh, kunnen laten zien dat het, uh, nou, dat het een, een prima keuze was in principe. Maar uh, ja, op dit moment het doen, dat was nogal een hele grote uitdaging. En uh, ja, het is allemaal gelukt. Waar het allemaal om ging en het doel, het doel is geslaagd. Dat was een mooi plaatje, hè? dat stadion ging uit zijn dak voor jou. Niet alleen Nederlanders, iedereen. Ja, ja, super. Ja, dat is ook... Uh, daar ben ik ook wel heel blij mee dat ik dat met zo'n oefening heb kunnen doen. Het is, uh, het is ook een hele spectaculaire oefening. En uh, ja, je, je weet ook als, als het lukt, uh, het publiek heb je in ieder geval wel mee. En ook je collega Turnus, hè? want uh, ik zag een filmpje met Danel Laiva. Die zat echt uh, met de vuist gebald toen jij die vluchtelementen deed. Die genoot ervan. Ja, ja. Ja, dat is een bijzonder. Ik merkte nu ook meer dan uh, met een andere wedstrijd dat, uh, dat men uh, het mij echt gunde, dat, dat, dat het goed zou gaan uh, in die finale. En uh, ook uh, een club in Japan waar ik dan ben geweest, ik uh, kreeg nog uh, van de coach van hun te horen dat ze allemaal van mij uh, aan het uh, uh, ja, juichen waren en duimen. Dus ja, dat, dat, dat merk je eigenlijk van tevoren, maar ook inderdaad na de tijd gewoon echt het de, ja, de respect... Uh, wat je dan krijgt van een medesport, dus dat is ook wel heel bijzonder. Ja. Laten we even naar de toekomst kijken, want deze plak is binnen eigenlijk het hoogst haalbare. Wat wil je nog? Ja, het, eh, de capaciteit individueel kan het niet beter. Je zit echt het hoogste. En, uh, maar eigenlijk, uh, ja, mijn gevoel zegt nog wel van... Uh, ik heb uh, afgelopen jaar nog veel progressie geboekt, en, uh, dus de rek is er, is er niet uit. En uh, ja, ik wil gewoon uh, graag doorgaan. En wat, wat een hele leuke uitdaging is, uh, is om het... Uh, uh, dat blijft eigenlijk een uitdaging om het uh, turnniveau in Nederland natuurlijk omhoog te krikken. En, uh, ik denk dat het uh, dat wordt elke keer interessant is. Nu was het al uh, een doel natuurlijk om met het team uh, verder te komen. Ja, dat, dat blijft gewoon zo. En, uh, er komt weer een nieuwe lichting. En, uh, ja, is ook heel, uh, ik ben wel uh, benieuwd hoe wij het uh, komende jaren gaan doen. En, uh, ja, dus daar ben ik ook mee bezig. Uh, weer wat, wat breder oriënteren. Niet alleen maar uh, nu op Rekstok. Maar in eerste instantie juist weer wat breder en uh, kijken of we met het team ook uh, verder kunnen komen. Betekent dat dat je weer wil gaan meer kampen bijvoorbeeld? Sowieso het eerste jaar. Ik, uh, ik heb wel uh, in, uh, voorgenomen om nu uh, even de druk eraf te halen. Dat is denk ik heel verstandig. En, uh, maar ook om, uh, om wat meer tijd in mijn studie te steken. In ieder geval de komende tijd. En dan is het heel, heel goed om juist de brede basis te, te trainen. Dus ook uh, op meerdere toestellen. En uh, ja, de belastende dingen natuurlijk wel wat ontwijken. Maar ook inderdaad het, het springen weer wat oppakken. En dan uh, ja, vervolgens weer wat, uh, wat meer toewerken ook naar je specialis specialisaties. Maar uh, ja, ook wel met als doel om uh, op meerdere toestellen weer uh, mee te kunnen doen. Maar eerst dus even wat gas terug. Enige idee wat er allemaal op je af gaat komen straks in Nederland. Het zal hectisch worden denk ik hè? Ja, heel hectisch denk ik. Dat merk je hier natuurlijk al, maar in Nederland zelf leeft het toch veel meer. Dus maar ik, ik, ja, natuurlijk, ik, ik weet het gewoon niet. Dus ik, ik laat het mooi op me afkomen en het was gewoon een, een drukke week. Maar ja, ik ga er ook zeker wel van genieten. Epke Zonderland, zei dat allemaal. De man die gisteren die prachtige vijfde Nederlandse zo mooie gouden medaille binnensleepte. Vandaag dus ook alweer een oogst met Gerco Schreuder, het zilver bij de paarden. Hockeyvrouwen die zich voor de finale hebben geplaatst. En we gaan natuurlijk ook weer een prachtige avond tegemoet in het atletiekstadion. Aan de andere actualiteiten komen ook ter tafel Robert Meder en Herman van der Zand. We gaan tot 11 uur door met de Radio 1 Sportzomer.